Jullie zijn bezig met een geweldige um, serie over wat Jezus zegt in de bergreden. En um, laten we onze Bijbels openen in Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus hoofdstuk 5 en dan beginnen we bij vers 1 tot en met 12. De titel van vandaag is ondersteboven. Onders te boven. Misschien denk je van wat is het nou, maar daar komen we zo meteen achter. Uh, Matthäus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 12. Uh, als jullie willen opstaan, dan mag je opstaan. Als je niet kan opstaan, dan blijf je lekker zitten. Matthäus 5, vers 1 tot met 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem... en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden... Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Amen. Vader God, dank u wel voor uw woord. Vader, ik vraag u, Heer, dat u tot ons zal spreken en ons zal transformeren. Ons zal veranderen, mijn God, naar uw beeld, o Christus. En Vader, dat wij wijsheid en inzicht mogen ontvangen, Heer. In Jezus' naam geven wij u alle eer en alle glorie. Amen. Jullie kunnen gaan zitten. Jullie hebben al gesproken over um, verschillende dingen al wat in de bergreden wordt gezegd. En de bergrede is, je kan je hele leven bestuderen wat Jezus daar zegt en, en in praktijk brengen. En het is zo rijk, vol met wijsheid van Jezus. En wat we hier eigenlijk zien is dat Jezus, hij begint te prediken in het, in het uh, evangelie van Matthäus. En... Wat is, de boodschap dat, wat is de eerste boodschap dat Jezus spreekt tot de menigte? De eerste boodschap die Jezus spreekt tot de menigte is... Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zo begint hij zijn bediening met deze woorden. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het woord bekeer in het Grieks is... Met een, mijn Grieks is niet helemaal goed en ik spreek het helemaal verkeerd uit. Misschien met een met een no -e en het betekent verander jouw gedachten, verander jouw verstand en dat is wat Jezus hier zegt. Hij zegt bekeer u. Bekeren is een 180 graden keer in jouw gedachten. Wat hij hier zegt is Laat jouw agenda, alles wat jij al hebt gepland, alles wat jij wilt, alles wat je verlangt, laat dat aan de kant. En neem de agenda over van het Koninkrijk van God. Bekeer u. Verander jouw gedachten. Volg jullie mij? Ja? Neem de agenda van het Koninkrijk van God aan. En dan begint Jezus te onderwijzen en hij laat zien hoe um, deze agenda van het Koninkrijk van God eruit ziet. Wat betekent het om in het Koninkrijk van God te zijn? Wat betekent het om te leven volgens dit Koninkrijk? En Jezus, hij, hij onderwees heel anders dan, dan de leraren uit die tijd en ook uit deze tijd, uit van alle tijden. Hij onderwees heel anders. Um, Jezus onderwees niet om informatie te geven. Maar Jezus onderwees om verandering te brengen. Amen. Jezus onderwees niet om informatie te geven aan ons. Zij, Jezus onderwijs is om verandering te brengen. In onze levens. En dus Jezus geeft niet les zoals een wiskundeleraar die jou um, 2 plus 2 is 4 leert of de stelling van Pythagoras enzovoorts. Dat is allemaal informatie dat we, dat we allemaal ooit hebben geleerd maar nu allemaal weer vergeten zijn, toch? Wie gebruikt de stelling van Pythagoras elke dag? Elke dag, een wiskundeleraar? Nee, wiskundestudent. Oké, okay, geweldig. <laughs> Dus hij, hij gebruikt dat elke dag. Maar de meeste van ons zijn het al lang vergeten. Ik wou dat we bij wiskunde nou eens leerden. Hoe we onze belastingaangifte moesten invullen. Daar hebben we nou wat aan. Sorry wiskundestudent. <laughs> maar al die sommen en al die dingen. Dat gebruiken we niet echt in het dagelijks leven. Maar Jezus, uh, Jezus um, onderwees. Dus niet om alleen maar informatie te geven. Om ons te vullen en te stampen met alleen maar informatie. Nee, Jezus' onderwijs is heel anders. Jezus' onderwijs is om een onvergetelijke ervaring te geven aan, aan zijn luisteraars. Jezus was daar onderwijs aan het geven om een afdruk te laten op, op de menigte. Hoeveel mensen um, herinneren zich nog um, waar ze waren uh, op 11, um, 11 september 2001. Hoeveel mensen weten dat nog? Waar ze waren toen ze dat hoorden dat de vliegtuigen in dat gebouw kwamen. Dat was een onvergetelijke ervaring. Het was een ervaring dat een indruk maakt op jou, toch? Het maakt indruk op, Het heeft indruk gemaakt op ons allemaal, op de gehele wereld. Die ervaring, dat je dat ziet en dat je dat, ja, ja je maakt het van ver mee, maar het raakt, de, het raakt de hele mensheid zoiets. En dat, dat effect heeft um, het onderwijs van Jezus. Dat effect dat wanneer je het meemaakt, wanneer je er naar luistert, dan is dat iets dat je niet kan vergeten. Het is een onvergetelijke ervaring. Het laat een indruk achter op jou, of je het nou aanneemt of niet. Je moet er iets mee doen. Of je nou Jezus zijn onderwijs uh, uh, aanneemt of niet. Je moet iets met Jezus doen. En dat heb ik misschien al een keer vaker gezegd. Maar wanneer we een, een, een ontmoeting met Jezus hebben. Met, met zijn hart. Met wie hij is. Dan, dan is een antwoord. Een respons is nodig van onze kant. Of we zeggen van. Oké, okay, ik neem het aan en en ik ga het doen, of ik zeg van nee, ik verwerp het. En, en ik laat het, nee, ik ga daar niet naar luisteren. Maar het moet één van de twee zijn. Want wanneer je tot Jezus komt, dan kan je niet echt neutraal zijn. Want het is iets dat indruk maakt, indruk maakt op ons. amen? Of je hem nou accepteert of niet. Jezus, zijn onderwijs was niet als de schriftgeleerden, zegt de Bijbel. Want, de schrift, want hij onderwees als een gezaghebbende. Hij onderwees als een gezaghebbende. Hij onderwees niet zoals de schriftgeleerden. Want de schriftgeleerden die, die zeiden van... Oké, okay, de Heer... Uh, dus de, de geschriften zeggen dit en dit en dit en dit. De geschriften zeggen dit, dit, dit, dit. Maar Jezus zegt, en dat lezen we... Dat hij zegt van... De geschriften zeggen dit... Maar ik zeg u dit. Ik zeg u dit. Hij is het woord dat vlees is geworden. Hij heeft alle gezag om tot ons te spreken. En wat we, waar we vandaag hebben gelezen, waar we zijn begonnen, is het begin van de bergreden. Zo begint Jezus um, deze bergreden. Zo begint Hij uit te leggen van wat dit koninkrijk nou eigenlijk inhoudt. En jullie hebben al een beetje gesproken over wat het inhoudt. Het houdt in dat je um, zout van de aarde bent. En, en het houdt in dat je licht van de wereld moet zijn. Het houdt in dat je elkaar niet kan haten. En, en dat je wanneer iemand jou boos maakt... dat je net als dat flesje water bent. Ja, ik kijk wel. <lacht> En dat je niet als die cola fles bent, dat je gaat dat mensen jou schudden en slaan en dat je het dan openmaakt en dan ontplof je. Nee, zo behoren wij niet te zijn. En um, Jezus begint hiermee. En, en, en het is heel, um, heel bijzonder hoe hij begint, want wanneer we, wanneer we dit lezen, denken we van nou ja, oké. Okay. Het, het is een beetje een raar begin om zijn onderwijs. Uh, te beginnen. Als we dit willen begrijpen, als we al deze zalige sprekingen willen uh, begrijpen en ik ga ze dus niet allemaal één voor één langs, maak je niet druk, zo lang ga ik niet spreken. Maar uh, als we eerst willen begrijpen wat het wel is moeten we eerst begrijpen wat het niet is. Yeah? Eerst moeten we begrijpen wat het niet is. Um, deze lijst van zalige sprekingen is niet een handleiding om gezegend te worden. Ja? Het is geen handleiding om gezegend te worden. Ik hoef niet, uh, uh, uh, um, ik hoef niet de hele tijd treurig te zijn... zodat ik um, gezegend ben om vertroost te worden. Het is geen lijst dat ik af moet gaan... en ik moet uh, die conditie, aan die condities voldoen zodat ik zalig ben. Dat is het niet. Um, het is geen lijstje van dingen die je moet zijn om gezegend te worden. Dus het betekent niet dat als je niet op dit lijstje bent, dat je dan niet uh, zalig bent, dat je niet gezegend bent. Um, want als het wel zo zou zijn, dan zou het juist een, soort, een nieuw soort van farizeerschap creëren. Van oké, okay, als ik dit en dit doe, en als ik dit en dit ben, dan, oh, dan ben ik gezegend. Want zo waren de farizeers bezig. De fariseers waren bezig van oké okay, als ik dit, dit, dit doe en um, ik geef mijn tiende en ik vast en ik bid. En um, ik loop rond met mijn mooie gewaad zodat mensen kunnen zien hoe heilig ik ben. En, en al die dingen, als ik dat doe dan ben ik goed. Maar dat is het niet wat Jezus hier nieuw brengt. Wat is het dan? Vraag je dan af. Wat is het dan wat Jezus hier zegt? Um, zalig zijn... Gezegend zijn is, betekent dat God voor jou is. Ja? God is voor jou. Hij zegent jou. Hij zegt dat hij met jou is. En om de betekenis te vinden van, van, van wat, um, wat Jezus hier nou bedoelt. Moeten we kijken allereerst tot wie Jezus nou aan het spreken was. Wie behoorde tot de menigte van de bergreden? Amen. En uh, dat zien we in Matthäus hoofdstuk 4. Vers 23 tot en met 25. Ja? Uh, hoofdstuk 4 vers 23 tot 25. Daar gaan we lezen. En dan zegt het. En Jezus trok rond in heel Galilea gaf onderwijs in hun synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren... en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren... en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen... En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis... uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En dan komen we in hoofdstuk 5. Wie waren deze mensen? Wat, wat staat er? Zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. Ja? De menigte waar Jezus tot sprak bestond niet uit koningen bestond niet uit leiders, bestond niet uit de rijkste van de samenleving. Nee, de menigte waar Jezus tegen sprak, waren de mensen waar het slecht mee ging. Het waren de mensen die verworpen waren door de samenleving. De mensen waar niemand naar keek. De mensen dat wanneer je naar ze zou kijken, dan zou je niet zeggen dat ze zalig zijn. De mensen dat wanneer je naar ze zou kijken, dan zou je conclusie niet zijn van deze mensen zijn gezegend. Het waren de zieken, het waren de melaatsen, het waren de, de mensen die bevangen waren door pijn. Mensen die door demonen bezeten waren, verlamden en Jezus genas hen. Het waren de mensen die verworpen waren door Jezus. En het, hoe de mensen dachten over ziekte in die tijd was dat... Hey, als je ziek bent, als je bijvoorbeeld blind bent, dan is het een straf van God. Dan, dan heeft een, zoals ze in, aan Jezus uh, hadden gevraagd over een blinde man... Wie, van, wie, wie heeft nou gezondigd, heeft hij gezondigd of zijn ouders gezondigd dat deze man blind is... Dus dat was hun, hun perceptie. Dat was hun, hun zienswijze. Dat was hoe ze naar, naar, naar deze mensen keken. Deze mensen werden gezien als afval. Eigenlijk. Ze werden gezien als degene die verworpen waren. Degene waar niemand eigenlijk... Eigenlijk, je hoeft ze niet eens te groeten. Je hoeft niet eens naar ze te kijken. Maak je niet druk om hen. En het waren juist deze personen die bij Jezus kwamen. Het was juist, het waren juist deze personen die, die de menigte uitmaakten van Jezus. En waar Jezus tegen sprak. En het koninkrijk van Je, en het koninkrijk dat Jezus hun inroept, is het koninkrijk van God. En dit koninkrijk is een koninkrijk dat ondersteboven is. Het is een koninkrijk dat ondersteboven is. Want wat betekent dat? Dat wanneer de wereld naar deze koninkrijk kijkt. Dan is het het tegenovergestelde van wat de wereld denkt. Daarom denkt de wereld dat wij gek zijn. Want wij leven juist een, een leven dat tegenovergesteld is. Dan zij doen. Hoe bedoel je ondersteboven? Bijvoorbeeld, in het koninkrijk van God... zullen de eerste de laatste zijn... en de laatste de eerste. In het koninkrijk van God... is het beter om te geven... dan te ontvangen. In het koninkrijk van God... als je een leider wilt zijn... dan moet je dienen. Is dat zo in de wereld? zo? In de wereld is het... Hey, hoe meer je ontvangt, hoe beter... Vergeet het geven. Behalve als iemand jarig is, dan kan je een cadeautje geven. Het Koninkrijk van God, de natuur van het Koninkrijk van God... is dat het ondersteboven is. Het is een Koninkrijk dat ondersteboven is. En voordat hij uit gaat leggen wat... Uh, dit onderste boven natuur van het koninkrijk van God is... brengt hij deze zaligsprekingen. Jullie hebben het zelf gehad daarover. Um, de, de wereld, de, hoe de wereld denkt... hoe wij allemaal zijn opgegroeid... is van ja, explode. Explo <laughs> explosies. Allemaal van emoties. Uh, je ziet het zelfs uh, in Noord-Korea. <laughs> allemaal explosies. Allemaal dingen die, die gebeuren. Um, dat zegt de wereld. De wereld denkt allemaal in colaflesjes. Iedereen is zo, hoe meer je mij schudt, ik maak het gewoon open. Maar het koninkrijk van God zijn we allemaal waterflesjes. Ondersteboven. Het is ondersteboven. Het is het tegenovergestelde van, van, van hoe de wereld denkt. En deze zalig sprekingen gaan, het gaat om hoe jij jezelf ziet in het Koninkrijk van God. Voordat Jezus hun uit gaat leggen wat het Koninkrijk van God inhoudt, laat hij hun, geeft Hij hun eerst hun waarde voordat ze in het Koninkrijk van God komen. Hij spreekt hun zalig. Hij, hij geeft zalig sprekingen uit. Hij spreekt zegeningen over hen uit. Het gaat niet om de condities... dat Gods goedkeuring en redding of zegen garandeert. Ja? Het gaat niet om condities waar je in moet zijn... zodat je een garantie hebt van... oké, okay, nu kan God mij zegenen. Nu kan God mij redden. Nu kan God mij uh, uh, uh, blij maken of goedkeuring geven. Nee... Het, het, daar gaat het niet om. God, want Gods Koninkrijk is gratis. Het is beschikbaar voor iedereen. En daar gaan deze zaligsprekingen over. Het gaat niet, het, geen ene menselijke conditie is buiten gesloten om gezegend te worden in Gods, in Gods Koninkrijk. Het maakt niks uit of je arm bent of rijk bent. Het maakt niks uit of je ziek bent of gezond bent. Het maakt niks uit in welke conditie je verkeert in jouw menselijk zijn. Je bent gezegend wanneer je in het Koninkrijk van God komt. Amen? En dat is wat Jezus hier zegt. Er is een omkeer van perceptie hier. Een hele zienswijze ze krijgen een hele nieuwe bril. Ja? We keken met een, een, een, een bril naar deze wereld. Naar ons leven. Maar wanneer, maar wanneer we in het koninkrijk van God komen. Wordt die bril helemaal stuk geslagen. En krijgen we een nieuwe bril van God. En beginnen we het leven nu te zien door een koninkrijk van God bril. Amen. Met koninkrijk van Gods ogen kijken wij nu. En we zien het leven nu anders. We kijken naar onszelf eerst anders. Want wat de wereld ziet als afval, krijgt bij Jezus nu betekenis. Krijgt bij Jezus nu schoonheid. En, krijgt bij Jezus, of, en wordt nu bij Jezus belangrijk. Amen. De armen van geest zijn gezegend. Degenen die treuren zijn nu gezegend. De zachtmoedigen zijn gezegend. Degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zijn gezegend. En daaruit bestond deze menigte van Jezus. En wij, en tot de dag van vandaag bestaat de menigte, de volgelingen van Jezus, nog steeds uit deze personen. Want ooit waren wij blind. Ooit zeiden de mensen tot ons dat wij afval waren. Dat wij nergens verdienden. Maar Jezus zegt, je bent gezegend. Wanneer je het koninkrijk van God aanneemt, dan word je gezegend. Dan ben je zalig. Wanneer het licht van het koninkrijk jou aanraakt. Krijg je ineens betekenis. Krijg je waarde die niemand jou gaf. Amen? Er is. Uh, ik, ben, ik was helemaal vergeten om, om dat um, te sturen. Maar, anyways. Er, is, er, er zijn. Um, er, is een, uh, er zijn twee artiesten. Uh, ja, uh, kunstenaars, sorry, niet artiesten. Kunstenaars. En die. Um, die maken uit afval kunst. Ja? Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien. Maar wat ze doen is, ze pakken afval en ze zetten op zo'n manier allemaal op tafel, zo, allemaal mooi zo. En wanneer je ernaar kijkt, dan is het afval. Je ziet alleen maar afval. Maar wanneer ze een licht schijnen, en dan pakken ze een groot licht en dan schijnen ze dat op het afval. En dan de schaduw van het afval krijgt ineens betekenis. Het wordt, ineen, het wordt ineens een stad met gebouwen. Of het wordt ineens twee mensengezichten. Uh, ik, eigenlijk als je het ziet dan begrijp je maar wat ik zeg. Maar dat is hetzelfde wat er gebeurt in het Koninkrijk van God. Dat de, de, mensen, wij, wij, de mensen kijken naar ons en ze zien afval. De mensen kijken naar ons en ze zien geen betekenis in het leven. Ze kijken naar ons en ze denken van... Hier, deze persoon. Mm -mm. Hier, dit gaat niks worden met hem of haar. Maar wanneer het licht van God schijnt op het leven van iemand. Dan krijgt het betekenis. Dan wordt het een kunstwerk. Jouw littekens krijgen betekenis. De pijn die je hebt ervaren in jouw leven... Krijgt betekenis. Alles wordt ondersteboven boven gehaald. Alles wordt omgekeerd. Wanneer je in het Koninkrijk van God binnenstapt. Wanneer je die ontmoeting met Jezus hebt. Het evangelie van het Koninkrijk van God. Is dat niemand buitengesloten wordt van zaligheid. Het Koninkrijk is beschikbaar voor ieder het maakt niks uit waar je vandaan komt. Het maakt niks uit waar je doorheen bent gegaan. God wil jou in zijn koninkrijk. En je bent niet buitengesloten van zaligheid. Wanneer God naar jou kijkt, dan zegt hij, zalig ben jij. Zalig ben jij. Amen tot wie spreekt Jezus vandaag dan? Hoe kunnen we dit naar vandaag even gooien? Wie zijn degene die... zalig, die Jezus zalig wilt maken? En als we kijken naar vandaag... dan zien we in de advertenties... Um, op televisie, op internet... en al deze informatiebronnen willen ons laten denken dat de mensen die ongelukkig zijn, de mensen zijn die, die misvormd zijn. De mensen zijn die, die uh, dik zijn. De, de dikke mensen zijn ongelukkig. De, de kale mensen zijn ongelukkig. De, de lelijke mensen zijn ongelukkig. De oude mensen zijn ongelukkig. De mensen die niet een seksleven hebben zoals de wereld dat propagandeert zijn ongelukkig. Dat zegt de wereld. Dat zien we ook. En, en, je, en, en wij als christenen kunnen niet meegaan hiermee. Wij, je, je kan blij zijn met hoe je eruit ziet, want Jezus zegt dat jij zalig bent, hoe jij bent. Amen. Je kan blij zijn met hoe je eruit ziet. Want jij bent zalig in het Koninkrijk van God. En heel vaak leven wij onder deze druk. Van, als ik dit niet ben, dan ben ik niet geaccepteerd. Als ik dit niet ben, dan ben ik niet gezegend. Als ik dit niet ben, word ik niet geaccepteerd. En het speelt vooral, het speelt bij, bij man en vrouw, maar vooral bij de vrouwen. Van, oh, als mijn, als, als, als mijn haar niet zo en zo is, of als mijn lichaam niet zo en zo is, dan, dan word ik niet geaccepteerd. Kan ik een beetje echt met jullie spreken? Of voor de mannen, hey, als ik niet gespierd ben, of als ik niet, als ik niet die, die, die sixpack heb, die, heb die beachbody en al die dingen. Als ik dat niet heb, dan, dan word ik niet geaccepteerd door de samenleving. Maar weet je dat al die dingen, wanneer je bij het koninkrijk van God komt, zijn allemaal nutteloos. Want God kijkt niet daarnaar. Om jou te accepteren. God zegt je bent zalig. Je bent geaccepteerd. Hoe je bent. En je wordt niet buiten gesloten. Door al deze factoren die je kan hebben. Jezus spreekt tot degenen die gebroken zijn. Degenen die eenzaam zijn. Degenen die gebroken zijn in hun hart. Iemand heeft jouw hart gebroken. Een relatie dat jouw hart heeft gebroken. Depressieve mensen. Emotioneel uitgehongerden. Of emotioneel dode mensen. Daar spreekt Jezus. En hij zegt van, oh, je bent zalig. Je bent zalig als je in het koninkrijk van God komt. Als je in het koninkrijk van God komt, dan wordt dat veranderd. Er is zoveel gebeurd, misschien in jouw leven, dat je zegt van: er is geen hoop meer voor mij, er is geen betekenis meer voor mijn leven, er zijn te veel littekens voor mij. Maar wanneer je bij God komt, dan draait dat. Draait hij dat allemaal om. En alles wat, alles wat is gebeurd in jouw leven. Krijgt nu betekenis. Amen. Laat het koninkrijk van de hemel jou aanraken. En jou zalig maken. Zoals Jezus de berg reed begint. Wat jullie al hebben besproken is voor ons allemaal. Zout zijn van de wereld, licht, uh, licht zijn van de, van, zout zijn van de aarde, licht zijn van de wereld. Al die dingen, dat is voor ons. Om te zijn. Maar voordat we dat willen zijn, moeten we binnentreden in het Koninkrijk van God. En hier zegt Jezus, als je wilt binnentreden, als je mee wilt doen in het Koninkrijk van God... Dan word je niet buitengesloten door externe factoren. Of door dingen die de wereld, waarmee de wereld jou buitenslijt. Nee, je wordt aangenomen door Hem. Laten we gaan lezen in 1 Corinthiërs hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 11. En dan zullen we zien, en dan gaan we zien van tot wie spreekt Jezus nog meer. In Corinthians hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 11. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontigplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen. Mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En kijk wat hij hier zegt. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Jullie zijn dat wel geweest. Maar nu je een ontmoeting hebt gehad met Jezus... ben je dat niet meer. Amen. Je bent schoongewassen... zodat je het Koninkrijk van God kan binnentreden. Dit zijn niet dingen... die zalig spreken, zijn niet dingen om te doen... zodat we gezegend worden... Maar ik ben juist gezegend. Omdat God zegt wie ik ben in hem. Ik ben gezegend in hem. Vroeger was ik dit en dit en dit. Maar dat heeft me niet buitengesloten uit het Koninkrijk van God. Toen ik tot Jezus kwam. Als ik in mijn zonde wil blijven. Ja. Dan zal ik het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Maar als ik tot Jezus kom. En ik heb die ontmoeting met het licht van Jezus. En ik zeg, Heer, maak mij schoon. Ja, ik heb al deze dingen gedaan. Ja, ik heb gezondigd. En ik heb, en ik heb daar spijt van. Dan gaat Jezus niet jou buiten sluiten. Hij neemt jou aan. En hij maakt jou schoon. En hij rechtvaardigt jou. En hij heiligt jou. Zodat je het koninkrijk van God kan binnengaan. Laten we opstaan.